Een paar uur geleden waren er nog meer explosies en schoten te horen. Maar Mera weigert zich nog altijd over te geven. De verdachte heeft bekend dat hij bij drie aanslagen in de regio van Toulouse... drie militairen, drie kinderen en een rabbijn heeft doodgeschoten. Na een klopjacht van zeven jaar... heeft de Australische politie de meest gezochte man van het land opgepakt... De van moordverdachte survival-expert sloeg in 2005 op de vlucht... toen hij met twee moorden in verband werd gebracht, onder meer op zijn nicht. Hij wist de politie jarenlang voor te blijven... door zich te verschuilen in de wildernis. Ook bivakkeerde hij enige tijd in een dierentuin... waar hij fruit en vlees van de dieren op had. De politie was een paar keer dichtbij, maar wist hem nooit te arresteren. Na een tip ging de politie nu naar een hutje op een berg... ten noorden van Sydney, waar hij werd opgepakt... Het tijdschrift Nieuwe Revue moet op zoek naar een nieuwe hoofdredactie. De huidige twee hoofdredacteuren gaan iets anders doen. Gert-Jaap Hoekman wordt adjunct hoofdredacteur van Nu.nl. En volgens de journalisten site Villa Media... vindt de andere hoofdredacteur Willem Uilenbroek het na zeven jaar bij Nieuwe Revue tijd voor iets anders. Wat hij gaat doen is nog niet bekend. PSV zit in de finale van de strijd om de KNVB-beker. De Eindhovenaren versloegen gisteren Herenveen met 3-1... In de finale ontmoet PSV de winnaar van het duel van vandaag... tussen AZ en Herakles. Het weer, het is helder, maar in het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag volop zon en gemiddeld 17 graden. Ook morgen blijft het mooi voorjaarsweer. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Lente lied en dat werd gezongen door onze buur Jan de Wilde. De, uur de Nacht ging het anders hier bij de Vader over Radio 1 met over een klein half uur het leuke zuid Spijkers met koppen van de afgelopen week, van afgelopen zaterdag, waarin je kan luisteren naar de columns van Wim Daniels en Martijn Koning en verder het optreden van Angela Groothuizen. Want die was afgelopen zaterdag de gast in Spekers met Koppen. En uh, ja, nu ik het toch heb over uh, Wim Daniels. Van hem is onlangs een boek verschenen onder de titel Kom, komma. Met daarin de columns die hij de afgelopen jaren heeft uitgesproken in Spekers met Koppen. Nou, dat boek, dat kan je over een uur. Uh, wellicht gaan binnen hier in de nacht. Niet anders. Ja, deze week geen cd, maar een boek in verband met boekenweek. <laughs> Zo is dat. Nou goed, zover zijn we nog niet. Uh, ik heb nog een paar andere dingen voordat we aandacht gaan besteden... aan sprekers met koppen van afgelopen zaterdag. Namelijk uh, de kleine namen, de onbekende namen... die uh, voorkomen op de affiches van de grote popfestivals. Daar ga ik ook nog even aandacht aan besteden. Maar eerst even aandacht voor een grote naam... Een naam die een paar jaar geleden op het affiche stond van een popfestival in Nederland... ...namelijk het Bospopfestival. Het zal zo'n uh, vier jaar geleden geweest zijn, dacht ik. Toen trad Santana daarop. Yeah. Het van Carlos Santana. Inderdaad, vier jaar geleden toen stond hij op, op Bospop. Om daar een uh, toch uitstekend concert te geven. Je hoort hem hier uit 1999 met een track uit het album Supernatural. En de belangrijkste zangdeel was van Casey Porter. En het nummer dat heet Prima Vera. Bospop, dat uh, afgelopen... Uh, dag bekend heeft gemaakt dat er een nieuwe act bij komt, bij al de acts die al zullen optreden. Op 7 juli zal er namelijk de Australische band de Wolfmother optreden. Nou, Wolfmother, vorig jaar waren ze ook al op uh, pingpop, maar nu dus op bospop. En dat bericht dat verscheen ook in Dagblad de Pers en die wisten melden dat het voor de derde keer uh, plaatsvindt, bospop, nou... Bospo bestaat al sinds 1980, dus jullie kunnen het nu nog rectificeren als journalisten van de pers. Nu kan het nog te snel even doen. Bospo bestaat al sinds 1980.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 you were uit Inner Visions, het album van Steven Wonder uit 1973. Don't You Worry About A Thing. Aandacht nu voor de kleinere namen op de grote affiches van Pink Pop. Afgelopen week werd bekend dat aan de affiche wordt toegevoegd... de naam van de Rival Sons. En dat is een Amerikaanse blues-rock-band uit Los Angeles. Je hier met Only One... Under the lights under the sheets after all of our fights that's where we're gonna be you know that i've got my work but you've got your needs Straight. Kanse bands gespecialiseerd in blues rock. Je hoort dus hier met Only One The Rivals Sons en zij zullen optreden op de maandag bij het Pinkpop Festival in kleine naam, maar wel een stevige band. Ik uh, waarschuw me, wat ik heb laten horen, dat uh, Only One is niet representatief voor het over van de band, want dat ik, klinkt behoorlijk pittiger. Uh, Only One's dus van The rivals zijn een andere naam die is toegevoegd aan de affiche van Pinkpop afgelopen week. Uh, uit Zweden komen ze en uh, ze bestaan uit twee man, Christian Karlsson en Pontus Windberg. Dat zijn onbekende namen. Wat bekender is de naam van onze, uh, onder ze gezamenlijk opereren, namelijk uh, Mickey Snow. This is a song for no one. Uit Zweden komen ze en ook zij zullen aanwezig zijn op pingpop... en zullen daar een optreden geven. Christian Karlsson en Pontus Windberg, oftewel Mickey Snow. En je hoorde van hun uit de debut cd die in 2009 verscheen... het liedje Song for No One... En deze naam die kom je tegen op het affiche van Rob Werchter. Het popfestival in België. In België hebben ze al een hit gehad met dit nummer. Maar voor Nederland is dit nog een onbekende naam. m 83 inderdaad, dat komt uit Frankrijk. Ze zingen Midnight City. 83 oftewel M83, en, en dat is, uh, ja, ze hebben zich vernoemd naar een uh, spiraalvormig sterrenstelsel. En dat heeft dan een sterrenstelsel, en dat heeft dan als officiële naam Messier. 83, M83 op zijn Frans, dus. Want het is een Franse band. Onder leiding van de uh, meneer de Fransman uh, Anthony Gonzalez. En ze zullen optreden op het uh, Rock Werchter Festival. Uh, eind juni zal dat plaatsvinden in uh, Werchter. Genoemd naar de plaats al daar. M83, dus kleine namen op grote affiches. Volgende week tussen 4,5 en de nacht klinkt anders meer kleine en onbekende namen van uh, grote affiches van popfestivals. Zo dadelijk, het luxe uit, met koppen. De column van Martijn Koning, daar beginnen we dadelijk mee. En tot die tijd hoor je David Byrne en Pretty Face. Show us that you care For the orphans And the farmers Everyone give a share I feel so guilty When I'm resting Er werd deze week een pakketje aan mijn deur bezorgd. Iets wat ik had aangeschaft op internet. En op hetzelfde moment krijgt het leuke buurmeisje ook een pakketje. En samen staan we de boel af te handelen. De bezorger geeft het buurmeisje haar pakketje en zegt... Alsjeblieft, dame. Niets aan de hand. Dan overhandigt de jongen mij mijn pakketje. En toen zei hij... Alsjeblieft, meneer. Hier is uw, en ik moet erbij vertellen, het is mij nog nooit overkomen dat iemand van de pakketdienst iets zegt over de inhoud van het pakketje. Nog nooit. Niet bij de DVD-box van The Godfather, niet bij de tiendelige set, nooit. Maar deze keer, waar het leuke buurmeisje bij staat, alstublieft meneer, hier is uw oplaadbare rughaartrimmer. En hij zei het ook met een brede grijns op zijn puisterig UPS-back die ik er het liefst meteen vanaf wou trimmen. Het leuke buurmeisje weet nu meer van mij dan ze had mogen weten. En het vertelt ze zeker aan al haar vriendinnen met die ze altijd in haar pyjama kussengevecht doet. En niet iedereen hoeft te weten wat ik op internet aanschaf. Er zijn duizenden e-mails uitgelekt van de Syrische president Bashar Assad... die een eigenaardig kijkje achter de schermen geven van de dagelijkse rijlen en zeilen van het gezin Assad. Terwijl de Syrische burgers bij borstjes worden afgeschoten... bestelt mevrouw Assad er lustig op los en spendeert honderdduizenden dollars aan sieraden, kleding en schoenen. Maar meneer president Assad zelf doet het wat rustiger aan... Die wil alleen een dvd'tje van de laatste Harry Potter en een fondue set. De rest van de tijd downloadt hij liedjes via de iTunes. Ik weet nu meer van die man dan de bedoeling is. Het past helemaal niet in het beeld dat ik heb van een vrede dictator. In mijn hoofd staat zo'n man met ijzeren vuist op een vurende tank... en zit hij niet op de bank Harry Potter te kijken... terwijl die stokbrood in gesmolten kaas dipt. Ik had het op zich kunnen weten omdat ik laatst op internet ook een fondue set bestelde... en eronder stond mensen die dit product kochten... houden ook van onderdrukking en massamoord. <lacht> Eerst even wat orders geven om de eigen bevolking uit te moorden en dan lekker Harry Potter kijken. Het is zo'n raar beeld. Ik weet zeker dat hij de enige was die teleurgesteld was dat Harry op het eind toch niet dood ging. Ook het dagelijks leven van een dictator die oorlog voert met zijn eigen burgers gaat gewoon door. En tussendoor nog wat liedjes downloaden via iTunes. Dus hij downloadt wel legaal. Je kunt alles van Assad zeggen, maar hij is verdomme geen cybercrimineel. Ik download aanzienlijk meer illegale muziek dan president Assad. Als ik verantwoordelijk zou zijn voor 10.000 doden en ik word opgepakt... ...ben ik zwaarder in de overtreding dan hij. Welke vrededictator download legaal muziek? Ahmadinejad en Kim Jong-un downloaden echt wel illegaal muziek. Dat is hoofdstuk 1 van het vrededictators handboek. Buitenlandse waarnemers krijgen eerder een rondleiding in een geheime kernwapenfabriek ...dan een kijkje achter hun in een laptop. En de liedjes die Assad downloadt getuigen ook niet echt van goede smaak. Assad luistert graag naar Right Set Fred. Voor mensen die Wright, Said Fred niet kennen, Fred lijkt precies op de 3 J's als je de 3 J's alle drie zou kaalscheren en er dan twee zou neerschieten. Wat, wat een wansmaak. Ik verdenk hem er ook van dat hij het nieuwe album van Frans Duits heeft gedownload. Of om te luisteren, of om gevangenen mee te martelen. Die muziek is zo erg dat gevangenen er vanuit zichzelf op gaan waterboarden. Ik weet meer van president Assad dan ik eigenlijk moet weten. Ik krijg bijna sympathie voor hem. Het is geen vrede-dictator, maar een doodgewone jongen die graag films kijkt... ...en met vrienden gaat fonduren, terwijl er op de achtergrond zachtjes muziek klinkt van Right Set Fred. Uit de e-mails krijg je niet het beeld van iemand die zich bezighoudt... met wat er allemaal in zijn eigen land gaande is. Staat hij met het uitlekken van de mails voor schut en in een kwaad daglicht... of hebben ze het expres gedaan om zijn menselijke kant te laten zien? Ik denk dat het wel voor iedereen nu duidelijk is dat die man knettergek is. Ik hoor voor de rest alleen maar hele enge verhalen uit Syrië... waarvan bij mij de rugharen recht overeind gaan staan. En daarom heb ik die oplaadbare rughaartremmer ook zo hard nodig. Dank u wel. About the curves you got Deeply hot hop for the curves you got Deeply dippy about the fun we had Deeply mad Mad for the fun we had Oh my love I can't make a head nor a tail of passion Oh my love So let's set sail for seas of passion now Deeply dip about the way you walk. A contact sport, let the neighbors talk deeply. Dip behind you, Superman. And I'll explain, you're my lowest lane. Oh, my love. I can't make a head nor tail of passion. Oh, my love. So let's set sail for seas of passion now. Now here comes the kazoo bit, all right? <laughs> Class <laughs> Last verse Deeply dip about your Spanish eyes Sierra smile Legs that go on for miles and miles Oh, see those legs, baby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 of let's set sail for Dan gaan we het nu hebben over Rutte, het zijn zware weken voor ons premier. Terwijl Rutte in het katshuis bezig is met de sissivist arbeid van miljardenbezuinigingen ligt hij ook in Europa onder vuur. Het Europees parlement heeft Rutte officieel opgeroepen om afstand te nemen van het Polen-meldpunt. Maar Rutte weigert en staat Europees gezien, om het grof te zeggen, voor aap. Bij mij aan tafel aangeschoven Joost Muiling, analist en Sjoerd Vermeulen een rutte Fan, Heren, welkom om met u te beginnen. Meneer Muiling, zit Rutte inderdaad in zwaar weer? Ja, het gaat niet lekker, nee. Rutte is natuurlijk goed begonnen hè, met een hele nieuwe goede ploeg. En dan zie je dat het de eerste tijd lekker loopt... ...maar dan raak je de regie kwijt en dan, dan ben je weg. Mm. Sjoerd is zichzelf een fan van Rutte. Hoe denkt u hierover? Uh, even één ding rechtzetten. Ik ben geen fan van Rutte... ...maar gewoon fan van de club. Ja? Van, van, van, van de club, van, van het kabinet. Nee, gewoon van de club. Toen Rutte kwam, toen waren we eerst super Ja, met mijn hele gezin. Mijn vrouw, mijn zoontjes. We dachten echt, Rutte die maakt ons kampioen, snap je? Kampioen. Ja, maar dat is niet gelukt, omdat Rutte onze hele club kapot heeft gemaakt. Rutte, rot op. Rutte, ja. rot op. Rutte, Rutte, Rutte, Rutte, Rutte rot op. Oké. Okay. Dan zongen wij met zijn supporters toen hij aankwam in de bus. Rutte in een bus? Ja, vorige week is Rutte door de supporters opgewacht in Eindhoven. Ja. Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven. Wacht even, wacht even. Ik krijg het vermoeden dat jullie het hebben over iemand anders dan ik. Nou, ik heb het gewoon over Rutte, hoor. Ik heb het ook over Rutte. Die vieze de droeftoeter. Precies. Dat is de deze week ontslagen PSV-trainer Fred Rutte. Ik heb het over premier Rutte. Wacht even. Ik heb het over de Rutte die in de problemen kwam door die Oost-Europeanen. Dan hebben we het toch over dezelfde. Ja, Manolev en Matafs. He? Manul heeft op zich een prima verdediger, hoor, maar laat opbouwen toch te veel steken nee, vallen. Oh, oh, oh, jongens, dit klopt niet. Nee, dit klopt wel. Die Manul heeft tegen Twente jongen, die ene blunder na de andere. Ja. 6-2. Godverdomme, zwarte dag uit mijn leven man. Ja. En toen in Europa, die die, die Europa League ook nog 4-2 onderuit tegen Valencia. Heren, hey, hoe is Misverstand, het? misverstand. Ik bedoel een andere Rutte. Volgens mij hebben we het over dezelfde. Ik euh... ook hoor. Ik, ik heb het over de Rutte die ervoor heeft gezorgd dat wij Europees zijn uitgeschakeld. Oh. Uh, ja. ja, die Rutte, die de regie, de regie over zijn eigen ploeg is kwijtgeraakt. Alleen maar bezig was met scoren en scoren, zonder bezig te zijn met de opbouw. En dan voor de camera's net doen alsof alles goed gaat. En ondertussen in je eigen land en in Europa alles verliezen. Uh, ja. Dat is toch dezelfde Rutte? Dat, dat is min of meer wel dezelfde Rutte, ja. Ja, ja. nou... Die nou godzijdank ontslagen is. Nee die, nee, die bedoel ik dus niet. Ik bedoel, ik bedoel die Rutte die niet ontslagen is. Even, hij is wel ontslagen, hoor, vorige week. Sorry, maar in onze wereld is één ding zeker. Als je een periode lang zo slecht presteert en in Europa op je bek gaat... dan is het zeker dat je je excuus aanbiedt en vertrekt. Dat is logisch, hoor. Ja, nee. maar, da daar heeft u een punt. Maar ik bedoel de andere Rutte. Ja, die nou opgevolgd is een Philip Cocu. Nee, nee, ik bedoel de Rutte... Die nou in het katshuis zit. Ja, hè? Ja, die bedoel ik ook. Als je ontslagen wordt, dan ga je zuipen, toch? Ja, maar wat heeft dat met het katshuis te maken? Ja, ik weet niet hoe dat bij jullie zit hier, maar bij ons in Eindhoven is katshuis is een ander woord voor wc. Als je te veel gezopen hebt, dan moet je katsen. Dan ga je naar het katshuis. Dus ik weet zeker dat die hufter van een rutte nou met zijn nek over de pot in het katshuis zit. Ja, ik, ik kijk even naar de redactie. André en Nicolette, kunnen jullie voortaan even iets zorgvuldig zijn met wie je uitnodigt? Want ik heb een probleem. Op, op dit moment heb ik het, heb ik het idee. Dus laten we het daar Rutte rolt op, ja. Rutte rolt op. Gelukkig Rutte is er iemand Rutte aangeschoven met wie Rutte ik hopelijk inhoudelijk over het premier kan praten. Het is namelijk zijn uh, grootste nieuwe tegenstander. Twente. Nee, de nieuwe rode leider. AZ. Nee, de oppositieleider, Diederik Samson. Uh, ik hoop dat de redactie dit wel goed heeft uitgezocht. Meneer Samson, hartelijk welkom. Hallo Gertje. Juist, dit lijkt me niet de nieuwe oppositieleider. Op een fietsje rijden? Nee, oppositieleider. Oh, alleen Gertje, ik dacht op een fietsje rijden. Ik geef het gewoon op. Eindhoven! Ja, dit lijkt me een goed moment om te stoppen. Iedereen bedankt voor dit gesprek. Alleen voor dit gebrek? Ja, dat ook. Dank u wel. Ik was al heel jong bezig te zoeken. Mijn kinderhand was nooit zo vluggevuld, gevuld. Kleine plakken knippen, mooie sprookjes boeken. Na die regels verloor ik mijn geduld. Toen ik groter werd, is dat zo gebleven. Zo sure. La decret in mijn man Schenk van Tom Lanois heet heldere hemel. Dat is hel en hemel, net zoiets als C meer min, brin, zowel meer als min zit, al is Gerard Joling nu van plan als C meer man te gaan optreden, wat me dan weer de hemelse hel lijkt. Drie dingen vielen me op in het boekenweeggeschenk. Allereerst dat er enorm veel klankwoorden in zijn gestopt. Klankwoorden zijn woorden die een geluid proberen na te bootsen. Koekoek is een bekend voorbeeld. Ooit was er iemand aan het wandelen die een beest in een boom zag zitten dat een geluid maakte dat klonk als... Thuisgekomen probeerde de wandelaar dat geluid in een woord te vangen Oekoe stond wat kaal, daarom zette hij of zij er een k voor en achter Zo zijn we dus aan Koekoek gekomen en later aan de Koekoeksklok Die ook in het Boekenweekgeschenk voorkomt En nog weer later aan Boer Koekoek Die dit jaar precies 100 jaar geleden geboren werd in Hollandse veld In het Boekenweekgeschenk staan verder klankwoorden Als hoesten, gieren, kuchen, brommen, knal, krekels, smekken enzovoort Ook barbaren staat erin Barbaren waren oorspronkelijk de allochtonen van de oudheid die in taal spraken die in de oren van de Grieken klonk als ba, -ba, -ba -bar". Daarom werden ze barbaren genoemd. Voor hetzelfde geld hadden barbaren nu bla, -bla -blaren geheten. In vergelijking daarmee mogen allochtonen nog heel blij zijn met hun naam. Wat me verder opviel in Helder Hemel was een deel van een de zin op pagina 17. Een Marokkaan met gel in zijn haar. Twee jaar geleden schreef Joost Wageman in zijn boekenweeks precies hetzelfde. Een Marokkaan met gel in zijn haar. Waarbij Zwageman nog wel het gruwelijke detail gaf dat het ging om een hoeveelheid gel van minstens tien zaadlozingen. Zo bond maakt Lawan het gelukkig niet. Maar misschien moet er wel een meldpunt komen voor boekenweekgeschenken... waarin Marokkanen voorkomen met gel in het haar. Of sowieso voor schrijvers die in hun boeken een zin opnemen... over Marokkanen met gel in het haar en alle varianten daarvan. Bijvoorbeeld Wilfred Gené met brilcrème in het haar. Waarvan melding wordt gemaakt op het voetbalblog van Tom de Haas. Wat me ook opviel in het boekenweekgeschenk was een zin op pagina 34. Daar staat die eeuwige fucking Fransen. Eeuwige kan niet direct op fucking slaan... want er had er eeuwig moeten staan en niet eeuwige... Eeuwig fucking Fransen. Zou ook heel erg overdreven zijn geweest. Niet alle Fransen heten immers Dominique Strauss-Kaan. Er staat ook geen komma tussen eeuwig en fucking. Dus het gaat niet om Fransen die a. eeuwig zijn en b. fucking. Nee, fucking Fransen geldt in dit geval als één geheel. Het gaat dus sowieso om klote Fransen. Ze worden elders in het Boekenweekgeschenk ook nog Fransozen genoemd. Wat een scheldwoord is. Tom Lanois heeft duidelijk niet veel op met Fransen. Maar wat zijn nu eeuwige fucking Fransen? Eeuwige wordt in vergelijkbare constructies meestal gekoppeld aan dingen of aan handelingen. Dat eeuwige gedoe bij Ajax, dat eeuwige gehannes met condooms, dat eeuwige gezeur of iets literatuur is of lectuur. Maar Lanois koppelt eeuwige dus aan een volk, aan personen. Dat gebeurt ook in de eeuwige student. Daarin heeft eeuwige de betekenis nooit ophoudend, altijd maar doorstuderend. Al heeft langstudeerboete van Albert, Albert, Halbe zelstra in feite een einde gemaakt aan het begrip eeuwige student. Maar eeuwige Fransen zijn natuurlijk niet nooit ophoudende Fransen. Ooit waren er zelfs helemaal geen Fransen. Op internet kun je via zoekmachines geen eeuwige fucking Eng Engelsen vinden. Of eeuwige fucking Duitsers. Wel fucking Engels en ook fucking Duitsers, net als fucking Nederlanders. Je vindt er wel een keer eeuwige Britten, dus zonder fucking. Die eeuwige Britten irritante lui zijn, dat staat er ergens. Eeuwige Nederlanders kom je zelfs een paar keer tegen. Bijvoorbeeld in de zin eeuwige Nederlanders. Je vindt ze al in de periode 580 tot 800. Dat maakt de zaak er niet duidelijker op. Ja, je kunt zeggen dat die eeuwige fucking Fransen betekent die klote Fransen ook altijd. Maar daar verwacht je dan iets zachters. Dus bijvoorbeeld die klote Fransen ook altijd met een verdomde stokbrood. Al roept dat dan weer de vraag op wat verdomd stokbrood is. Ik vraag het morgen wel aan mijn gastheer of gastvrouw bij de NS. Als ik met mijn boekenweeggeschenk in de hand gratis door het land reis. Zeg, conducteur. Wat zijn nu eigenlijk eeuwige fucking Fransen? Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix, des romances sans paroles, vieille chansons d'autrefois. Ô douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. La joie ou la douleur, la douce France, chère pays de mon enfance, bercée de tendressociance, je t'ai gardé dans mon cœur. Poème, oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé. Ah dans mon cœur. 1947, jawel, 1947 was dat chanson wat je zojuist hoorde... Douce France van Charles Trenet. Daaraan veraf hoorde je dan het leukste van spijkers met koppen... van afgelopen zaterdag. En dat begon met de column van Martijn Koning. Vervolgens hoorde je Right Set Fred met Deeply Dippy. Een bijzondere opname, want die opname die werd gemaakt... 1 maart jongsleden in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Vervolgens uh, had je het cabaret over de twee ruttens... Met Dolph Jansen daarin was het optreden van Angela Groothuis... die afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen het liedje zong Sinds Jij Er Bent. En het leukste uit Spijkers met Koppen werd afgesloten... door de column van Wim Daniels. En columns van Wim Daniels zijn tegenwoordig ook te lezen. Van hem is uh, recentelijk een boek verschenen onder de titel uh, Kom, Komma. En dat boek, daar kan je eigenaar van worden. We hebben namelijk een quiz zo... Uh, over een dik kwartiertje. Hier in de nacht denk anders. En dan ga ik een vraag stellen die betrekking heeft op Wim Daniels. Nou, blijf in ieder geval luisteren, sowieso. Want ik heb uh, los van uh, het feit dat er een quiz is ook nog hele leuke muziek voor je in de aanbieding. Bijvoorbeeld dit van Joni Mitchell in Frans They Kiss on Main Street. Kissing in cars, kissing in cafes. And they were walking down Main Street, kisses like bright flags hung on holidays. In France they kiss on Main Street, I'm and Mama, not cheap display. And we were Als jong meisje Joni Mitchell uit de jaren zeventig. En je hoorde haar met In French, They Kiss on Main Street. Wat je een lentetafel kan noemen. Na het nieuws, twee Nederlandstalige lenteliedjes. De nacht ging anders tot zes uur. De muziek die je nu hoort is van Dave Groesen...